U. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. In Groot-Brittannië zijn drie Bulgaren opgepakt die zouden spioneren voor Rusland... Dat gebeurde eerder dit jaar al, maar is pas vandaag bekend geworden. De drie spionnen konden zich voordoen als allerlei verschillende mensen. Want ze hadden allemaal vervalste documenten, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Paspoorten en identiteitskaarten en ideeën voor negen verschillende landen. Waaronder dus het Verenigd Koninkrijk, maar ook Italië, Spanje, Griekenland, Tsjechië. En uh, ja, wat, we, wat we begrijpen is dat ze voor Russische inlichtingdiensten uh, zouden werken. De drie opgepakte Bulgaren hadden een heel leven in Engeland. Twee van hen vormden samen een stel. Ze woonde en werkte er al meer dan 10 jaar. De kans is een stuk kleiner geworden dat je trein uitvalt door ziek personeel... Dat gebeurde vorig jaar regelmatig. Maar inmiddels heeft ProRail een hoop nieuwe verkeersleiders gevonden. In januari 2022 hadden wij echt nog een tekort van 70 plekken op onze verkeersleidingsposten. En wij verwachten dat echt het, ja, gehalveerd te hebben eigenlijk in januari 2024. En dat klinkt misschien alsof ProRail nog steeds flink in de problemen zit. Maar medewerkers kunnen zich nu weer gewoon ziek melden zonder dat een steltrein uitvalt. Twee toeristen uit Amerika hebben op misschien wel de meest romantische plek van Parijs geslaagd. De Eiffeltoren. De dronken mannen verstopten zich en werden ochtends vroeg pas door beveiligers gevonden. Daardoor ging de Eiffeltoren een uur later dan normaal open voor bezoekers. En ontlading bij iedereen met een Spaans voetbalhart. Vamos a ver, Olga Carmona con la zurda. Ja, nadat ze vrijdag Nederland uitschakelden, bleken ze vanochtend ook te sterk voor Zweden. Dankzij het doelpunt vlak voor tijd. Het is voor het eerst dat de Spaanse vrouwen in de WK-finale staan. Zondag moeten ze of tegen Engeland of tegen gastland Australië. Die beslissing valt pas morgenmiddag om 12 uur. Het weer, een mix van zon en wolken met 23 graden in Leeuwarden en 27 in Maastricht. En morgen in het noorden veel zon, in het zuiden wat meer wolken. Kan ook een buitje vallen daar en het wordt een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 Per lei Entro cercare nei le chiavi che apriranno i suoi Per imparare a rispettare questa inquietudine Poi strapperò dalle mie lade, le cose che non osavo dire, per cancellare tutti i suoi dubbi, e le sue paure per lei. oh bella tu mi entrai e mi vitti te l'impossibile per lei per lei supererò me stesso e mi trasformerò se vuole saremo indivisibili, estremi indispensabili Di ieri erocht En dat Oh per lei, io me ne ho i limiti, l'impossibile per lei, per lei supererò me stesso e mi trasformerò se vuole, saremo indivisibili, estremi, indispensabili, per lei. Io fermerò per dare un po' d'eternità eternità a quei momenti che troppo presto se ne vanno via per lei, per lei. Mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla 재미ью om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 When I lose control Als je me niet meer laat gaan, dan ik je niet meer zien. Als je me niet meer laat gaan, dan ik je niet meer niet ik zien. niet ik Island